Tovik Dibi zou geen kandidaat-lijsttrekker meer zijn voor GroenLinks. Volgens het NTR-programma De Halve Maan zou het partijbestuur hebben besloten... dat Jolande Sap de enige lijsttrekker is... en dat GroenLinks geen referendum houdt onder de leden. In een persbericht meldt de NTR dat Dibi onderweg was... naar een uitzending van De Halve Maan... toen hij werd gebeld door het partijbestuur van GroenLinks. Hij moest met spoed naar Utrecht komen. Het partijbestuur van GroenLinks wil niet reageren... en schrijft op Twitter alleen dat de procedure voor de kandidaatstelling nog loopt. De Tweede Kamer vergaart dinsdag en woensdagochtend over het Europese noodfonds. De meerderheid van de Kamer vindt het onverantwoord om pas na de verkiezingen over het fonds te besluiten. In het fonds, het Europees Stabiliteitsmechanisme, komt 700 miljard euro om Europese landen in nood te helpen. PVV-leider Wilders wil dat het thema controversieel wordt verklaard. Maar daarvoor kreeg hij niet genoeg steun in de Kamer. Wilders neemt de zaak zo hoog op dat hij er een kort geding over aanspant tegen de staat.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 Beroemd waren onder meer Disco's uitvoeringen... van de liederencyclus Winterreizen van Frans Schubert. Die Fischer-Disco was 86 jaar. Amerikaanse paleontologen hebben een fossiel van een reuzenschildpad... ter grootte van een kleine auto gevonden. Het schild is 1,78 meter lang, de kop 24 centimeter. Volgens de vinders is het de grootste zoetwaterschildpad... die ooit is gevonden. Het fossiel werd in 2005 opgegraven in Colombia... en wordt steenkolenschildpad genoemd... omdat het bij een steenkolenmijn werd gevonden... Volgens de ontdekkers moet het dier zo'n 60 miljoen jaar geleden geleefd hebben. Een jaarlijks terugkerende beeldententoonstelling in Zuid-Limburg... gaat dit jaar niet door, uit vrees voor diefstal. De organisatie vreest dat de honden beelden niet veilig zijn... vanwege de vele koperdiefstallen van de afgelopen tijd. De expositie zou voor de vijftiende keer worden gehouden... in de tuinen van twee Limburgse kastelen. Volgens de organisator hebben de beelden een gezamenlijke waarde... van anderhalf miljoen euro...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 Het weer vanavond geleidelijk overal droog. Vannacht brede opklaringen, morgen zonnige periode en stapelwolken. Smiddags in het oosten plaatselijk een bui. Het wordt 16 graden aan zee en 22 in het oosten. Aan WW Verkeersinformatie. Er staat één file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de knopende de Hoogte en Batendorp 6 kilometer. Er is dus een vrachtwagen stilgevallen. De rechte reishok is nu dicht.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 Een hele goede middag. Het is vrijdag 18 mei. De vlam brandt en er zijn heel bijzondere atleten... die de vlam door Olympisch Londen dragen. De schoolboeken moeten de deur uit en worden vervangen door tablets. Dat zegt Ed Nijpels. Maar eerst de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Meneer Van Haasma, Buma gefeliciteerd. Dank u wel. Dat lijkt me onverwacht, want iedereen had rekening gehouden... met een tweede ronde. Ja, ik was echt overdonderd. Ik was ook uh, klaar om uh, de tweede ronde in te gaan. En deze uitslag had ik nooit verwacht. Nee, u bent nu de man van het radicale midden, hè? dat is een term ook van het uh, CDA. En misschien ook wel letterlijk ook, want ik begrijp dat zowel Maxime Vragen op u heeft gestemd... als de oude partij Corrivee, maar toch een beetje links van het midden uh, aantjes. Ja, dat doet mij natuurlijk heel goed. Uh, ik vind ook een van mijn eerste opdrachten te bouwen aan het CDA. Nou, deze campagne was natuurlijk fantastisch die we met z'n allen hebben gevoerd. Uh, en wat mij betreft ga ik daarmee door, bouwen aan het CDA en dan met het CDA bouwen aan Nederland. Ja, en is dan die wond die PVV heet en die wond van dat congres geheeld of is er een klein litteken nog steeds zichtbaar? Nou ja, ik hoop dat het mandaat wat ik nu heb eraan bij kan dragen... dat wij samen als CDA-leden die toekomst in kunnen gaan. En wie met mij het gesprek erover aan wil gaan... daar zal ik altijd het gesprek mee aangaan. Maar tegelijkertijd merk ik dat de leden ook grote behoefte hebben... om naar de kiezer te gaan op 12 september met het CDA-verhaal. Ja. Nou, laten we het daar meteen maar eens even over hebben. Want in uw speech uh, zojuist zei u... behouden wat goed is, hervormen waar nodig. Nou, zonder nou meteen het hele nieuwe verkiezingsprogramma te gaan opzommen. Maar wat wilt u behouden en wat wilt u hervormen? Hervormen? Wat ik wil behouden is uh, in de samenleving mensen die omzien naar elkaar... mensen die respect hebben voor elkaar, uh, afrekenen met uh, verruwing op straat. En tegelijkertijd wil ik de economie hervormen, want dat moet. Uh, we moeten één, onze financiën op orde brengen... maar dat kan alleen maar in combinatie met hervormen van de woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg... Daar wil ik naartoe. Ja, en dat is ook wel een beetje campagne. Hè? Want u zei ook van... Uh, ja, uh, de partijen die niet meededen aan dat akkoord... die hebben hun blik afgewend toen ze geroepen werden. Wat bedoelt u daarmee? Er was uh, het moment, de week nadat uh, het Katshuisakkoord mislukte. Waarin gewoon de vraag was... welke partijen durven nu niet naar hun eigen verkiezingsprogramma te kijken... maar naar Nederland. Nou, drie partijen buiten de coalitie waren daartoe bereid. En die hebben dat gedaan... En ik betreur het nog steeds dat uh, met name de Partij van de Arbeid, maar ook de SP en de PVV alleen maar dachten aan hun eigen kiezers en niet dachten aan de toekomst van Nederland. Want dat moeten we allemaal gaan doen. Ja, maar dat betekent eigenlijk dat het wel diep zit uh, bij u. En dat, dat misschien wel ja, consequenties is zo'n groot woord he, in de politiek. Maar dat het misschien wel consequenties heeft uh, voor na 12 september. Nou, ik, ik geef wel toe dat mij dat in die week wel raakte. Omdat nogmaals, het ging er op dat moment echt om... wie is bereid nu op korte termijn uh, over zijn eigen schaduw heen te stappen... en afspraken te maken. Wat ik heel erg hoop, is dat die andere partijen... na 12 september toe ook keuzes zullen maken, ook durven te hervormen. Ook de arbeidsmarkt, de zorg, de woningmarkt, de AOW... durven te hervormen, want je kan niet alleen maar nee blijven zeggen. En dat is eigenlijk ook wat ik bedoeld heb hier... met de, de speech die ik hier heb gehouden. Ja, nou ja, vanochtend las ik in een van de ochtendkranten... dat misschien dit wel de basis is voor een nieuw kabinet. De mensen, de partijen, zo moet ik het zeggen... die dat lentaakkoord of vijfpartijenakkoord hebben afgesloten. Ja, wat mij betreft is iedere partij, mijn partner die ook uh, wil hervormen, die ook wil zorgen dat de overheidsfinanciën op orde zijn... en die ook de samenleving wil versterken. Dat, dat is mijn partner en wat mij betreft moet iedere partij met elkaar in dit land kunnen regeren. Maar voor het CDA natuurlijk wel, als er voldoende in zit... wat wij van Nederland, voor Nederland van belang vinden. Ja, dan is er nog iets wat uh, vandaag natuurlijk duidelijk is geworden... behalve uw uh, grootste overwinning... is dat uh, achter u uh, toch vooral mensen zijn uh, gekozen... althans opgestemd is, die niet uit de Haagse politiek uh, komen. Mona Keijzer, Marcel Wintels. wat zegt dat? Ja, het lijkt mij dat dit ook uh, op de kandidatenlijst zichtbaar moet worden. Dat moet een combinatie zijn tussen ervaring, maar ook vernieuwing. Dat is duidelijk gebleken, ook uit deze verkiezingen, men wil ook vernieuwing. Nou, ik, wat mij betreft is dat iets waar het partijbestuur de komende tijd... bij het samenstellen van de lijst mee rekening moet houden. Ja, dat betekent dat deze mensen, Mona Keijzer en Marcel Wintels gewoon hoog op de lijst moeten komen. Ja, als zij willen. Uh, want dat is natuurlijk de eerste vraag of zij zelf willen. Maar het lijkt me zeker dat het van belang is dat zij hoog op de lijst komen als zij dat, uh, dat willen. En nogmaals, het is in eerste instantie in de handen van het partijbestuur. Ja, en dan ik geloof ik dat de procedure zo was dat de uh, inschrijftermijn al, al gesloten was. Maar daar kan je best een uitzondering voor maken. Ja, die procedure, daar heb ik mij de afgelopen weken even niet mee bezig gehouden. Nee, u had iets anders aan, uh, aan uw hoofd, hè? Uh, nog, ja. een, nog een ander doel, want uh, ja, de verkiezingen natuurlijk, 12 september. Heeft u daar een bepaald doel bij uh, voor ogen? Bijvoorbeeld net zo groot blijven als u nu in de Kamer bent? Of, uh, nou ja, iets, iets anders? Mijn doel is met name op de inhoud. Uh, ik wil Nederland hervormen ja, en uit heb, de crisis halen. Als ik u één keer mag inhoud, onderbreken precies. eventjes, want uh, ja. het doel uh, inhoud, dat is prima. Maar als je geen zetels hebt, dan schiet je er niet zoveel mee op. Dus ik, daarom vroeg ik aan het slot van het gesprek nog eventjes naar: met hoeveel zetels u dat eigenlijk wilt gaan doen. Ja, nou, daar heeft u ontzettend gelijk in. Maar ik ga niet uh, speculeren nu op aantallen zetels. Het is nu mei en ik weet uit ervaring hoeveel er nog kan veranderen tot verkiezingen. Maar voor mij is van belang dat het CDA zo groot mogelijk is... om uh, onze opdracht voor het land ook uit te kunnen voeren. De... En aantallen zetels, daar, daar ga ik niet eens een gooi naar doen in deze fase. Nee, maar dat betekent wel 21 zetels, want dat heeft u nu. Dat zou toch op, op zijn minst haalbaar moeten zijn. Ja, ik ga voor zoveel mogelijk. En uh, kijk, laat ik zo zeggen: als het de uitslag wordt waarmee ik deze campagne heb gewonnen, dan ben ik natuurlijk een gelukkig mens. Ja, dat begrijp ik. Meneer Buma, uh, geniet er nog even van uh, vandaag en uh, veel succes de komende tijd. Hartelijk dank. Dank voor het gesprek. Nog een paar uur en dan komt de Olympische Vlam aan in Groot-Brittannië. En vanaf dat moment begint een tocht door honderden dorpen en steden... in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 8000 vakkeldragers zullen een afstand van 8000 mijl afleggen. En één de deelnemer die is wel heel bijzonder. Correspondent Arjen van der Horst die volgde hem. Nou ja, hij probeerde hem te volgen.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 En Fauja Singh die rent bijna elke dag 10 kilometer. En hij houdt dan echt ook van hardlopen. Allemaal bedoeld om zijn conditie op peil te houden voor de marathons. Wel zegt hij, tot nu toe ik van elke seconde van de marathon. Maar ja, bij de laatste twee werd ik toch wel heel snel moe. En Fauja Singh is een opvallende verschijning. Hij is een Londense Sikh van Indiaanse afkomst.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 Ja, daar verscheen hij dan in driedelig maatpak en gymschoenen die eerste keer. En zijn coach dacht nog, ja, als hij zo de straat op gaat, zal de politie hem arresteren. Want die denkt natuurlijk dat hij is weggerend van een misdrijf. En dacht u niet, een hoogbejaarde die marathons loopt, ja, dat...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 En na een tocht van ruim twee maanden zal de vlam aankomen in Londen. En uh, voor het geval u het nog niet in uw agenda heeft geschreven. Die Olympische Spelen die beginnen op 27 juli. Straks het aandeel Facebook, de handel op de beurs in New York... kan ieder moment beginnen. En de verwachting is dat het meteen de lucht in zal schieten. Het begint in ieder geval op 38 dollar. Na half zes gaan we erover praten met beleggingsstrateeg Wim Zwaneburg. En dan weten we meer. Verkeersinformatie bij de ANWB's Jolanda van der Velden. Jolanda, heb je een file? Jawel, Bert, eentje op de A2 Maastricht richting Eindhoven. De vrachtwagen rijdt weer maar tussen de knopen de Hoogt en Batendorp nog wel 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Slooten. We gaan weer proberen verbinding te leggen met Athene. Het vorige uur viel de verbinding namelijk weg met Joris van de Kerkhof. Joris, uh, jij was in gesprek met uh, de Nederlandse reisleider Petra Keijner. Het was in ieder geval duidelijk dat is er van doorgekomen dat het toerisme in Griekenland behoorlijk in het slop zit. Uh, wat proberen die Grieken nou te doen om die schade te beperken? Ze proberen vooral een charme-offensief in te zetten. Gaat nou toch uit van hoe mooi Griekenland is. Weet nou toch hoe mooi Athene is. En doe het toch op zo'nzelfde manier als dat we dat vroeger al... Ja. Probeerden mensen... ...en bij je in huis te halen. Tenminste, dat bleek uit het gesprek wat ik daar straks had met Magda Layou. Zij is van zeg maar, de Griekse ANVR, van alle reisorganisaties in Griekenland. En nou ja, zij zit erbij in haar kantoor, haar bijna lege kantoor. Want ze heeft ook nog een eigen bureau, een eigen kantoor... ...waar eerst 18 mensen werken en nu nog maar 4. Ze heeft alle cijfers bij de hand. En ze had het over een gerenommeerd Grieks hotel. En ze had de cijfers erbij hoe druk het is in dat hotel. Last year, same date was 98% occupancy, and this year 32% occupancy. Precies op dezelfde dag. Vorig jaar 98% vol en nu 32% vol. Is dat dat ene hotel of is dat in heel veel hotels? The most of the hotels, we have similar occupancies. Zo geldt het bij de meeste hotels. Dat betekent dat er sommige moeten sluiten. I suppose that the most possibility to close our hotels. Who to international chains. Als die internationale hotels weggaan, wat betekent dat voor Athene en heel Griekenland? Voor me iets lekkers katastrof. Uh, I like the my dream is to be Athens as was the summer of 2004 because Athens was a dreamy town. Everything was fully booked. Ze gaat terug naar 2004. Uh, dat was een mooi moment. Toen was Athene echt Prachtig. Dat kwam door de Olympische Spelen, maar de sfeer die hier was, die was zo ontzettend mooi, zo ontzettend prettig. En het liefste heeft ze het weer zoals het in 2004 is. We again to open our houses to the foreigners. I mean, to open our lives. At the beginning of the tourism it was like that. Ja, ja, mevrouw gaat terug naar de tijd dat ze zelf begon in het toerisme. Ze was een jaar of vijftien verkocht ze gewoon spulletjes aan toeristen. En dat was ook de tijd dat Grieken de mensen uit het buitenland in hun eigen huizen haalden. En dat moet ook weer terugkomen. Het moet, Grieken moeten aardiger zijn, moeten opener zijn voor de, voor de toeristen. En dan komen de toeristen uiteindelijk allemaal wel weer terug. Yes. Begrijpt u dat mensen in West-Europa bang zijn om hier naartoe te gaan? Euro verdwijnt, de drachme komt. Wie weet wat voor andere enge dingen er allemaal hier gebeuren. If there is no more euro, if because I believe too much to euro and I think that we will have it. Ja, de euro zal wel blijven bestaan. Maar goed, What als hij niet blijft blijft, als hij er niet meer is. It will be dreaming. <laughs> because it will be they will have. A very powerful money. Here we will have a very low power money. So they can buy everything cheaper for them. Ah, okay. Dus eigenlijk is het heel erg goed als, uh, als de euro verdwijnt, dan wordt het voor ons heel goedkoop. <laughs> de Oezo, waiting you come. De OEO wacht op hem op Joris van der Kerk of. Dan de middelbare scholen. Die moeten voortaan alles doen met de tabletcomputer. Het schoolboek moet definitief de casting. Dat zegt Ed Nijpels. En Ed Nijpels is voorzitter ook van de Koninklijke Boekverkopersbond. Goedemiddag, meneer Nijpels. Hey, goedemiddag. Dat is best revolutionair wat u wilt. Waarom pleit u hiervoor? Nou, Het lijkt revolutionair, maar het gebeurt op dit moment al. Eh, omdat eh, niet alleen in Nederland, maar vooral in andere landen... zie je dat de tablet op school oprukken. Bijvoorbeeld gegeven in, in Zuid-Korea heeft de regering recent besloten dat in 2015 het hele onderwijs gedigitaliseerd moet zijn. En daar trekken ze 2 miljard dollar vooruit. In Nederland zie gelukkig ook een aantal scholen die het tablet al hebben geïntroduceerd. En het probleem is alleen eh, dat er in Nederland geen financieringssysteem voor bestaat... omdat het aan scholen verboden is eh, om eh, aan ouders een bijdrage te vragen voor zo'n tablet. En dat komt voort... ...uit de, de, de wet gratis schoolboeken die een paar jaar geleden is geïntroduceerd. Ja. En met die wet aan scholen ook verboden om zelf nog bij van ouders te vragen. En dat belemmert dus nu het opdrukken van het, het tablet... ...terwijl eigenlijk heel onderwijs in Nederland daarop zit te wachten. Ja, je zou ook aan de andere kant kunnen zeggen... ...dan hoef je niet meer zoveel geld uit te geven voor, uh, voor boeken. Uh, kan je dat niet tegen elkaar wegstrepen? Nee, je kunt het niet tegen elkaar wegstrepen... ...want het boek uh, kunt u vergelijken met de inhoud uh, die je op het tablet hebt. Voor het tablet, dat is uh, hardware... Net zoals je een televisie hebt, dan, dan moet je ook nog programma's aanschaffen. Je moet dus programma's aanschaffen uh, die in zo'n tablet uh, kunnen. En, en, en die programma's worden gemaakt door de uitgeverij in ons land. Ja. Maar dat tablet moet eenmaal worden aangeschaft. En dat is een, een behoorlijke investering. En dat kan... Uh, Iedere school krijgt nu... Een... Per leerling 320 euro per jaar. Yeah. En zo'n tablet alleen had nou, dat is voor de boeken. En zo'n tablet alleen kost eenmalig kost dat zo op de 405, 450 euro. Maar dan is er nog een ander probleem. U begon al over de uitgeverijen, die maken de onderwijsprogramma's, hè, dat zie je nu tegenwoordig terug in, in die boeken. Um, maar die zijn nog helemaal niet ontwikkeld voor, voor die tablets. En, en kunnen ze dan, als die al ontwikkeld zijn, daar dan ook geld mee verdienen. Ja, nee, het is een beetje een kip-ei-situatie. Uh, op het moment dat er nog niet massaal tablets zijn, dan zijn er nog te weinig programma's. Over zijn er nu ook al uh, genoeg programma's. Uh, die uh, De scholen die experimenteren, neemt u bijvoorbeeld een Bonhoever College in, in, in, in, in Enschede. Die hebben op dit moment al, uh, al tablets geïntroduceerd. Uh, en daar hebben ze ook al uh, de, de inhoud, de boeken, verschijnt daar voor een deel op een tablet. Maar op het moment dat duidelijk is dat uh, massaal aan Nederland overgaan op een tablet in het onderwijs zullen de uitgeverijen razendsnel volgen. Want ook zij hebben behoefte om die inhoud uh, van dat boek... om die op de tablet te krijgen. Dus dat uh, proces volgt vanzelf. Ja, mag ik het zo samenvatten, meneer Nijpels... dat eigenlijk in Nederland uh, iedereen een beetje naar elkaar aan het kijken is... en dat niemand een besluit neemt? Dat is een, een perfecte samenvatting. En, en de politiek wordt eigenlijk een beetje heeft vastgezet... doordat ze uh, dat verbod destijds hebben geïntroduceerd... Uh, dat ouders nog een, een eigen bijdrage mogen leveren. Dat was goed bedoeld, maar het belemmert nu... De opbringst van een tablet. Je ziet in een land als Zuid-Korea dat gebeurt. Ook in Thailand bijvoorbeeld, heeft er geen recente miljoen tablets besteld. Alleen al voor de lagere scholen. Het komt er dus aan in Nederland. Het geeft ook veel meer mogelijkheden die aansluiten bij de individuele capaciteiten van de leerling. Je kunt veel meer met een tablet dan met je een, een papieren boek kunt. Het moment is alleen, uh, iemand moet die impasse doorbreken. En de politiek kan dus of extra geld ter beschikking stellen. of gewoon het verbod uit de wet halen. En dan gaat iedere school in Nederland in goed overleg met de ouders aan de slag. Ja. En dan krijg je binnen de kortste keer dat de schoolboek verdwijnt. en de tablets met al die prachtige mogelijkheden. Eh, die rukken dan op in Nederland. De impasse moet doorbroken worden, dat is uw pleidooi. Ik dank u wel, meneer Nijpels. Het Nijpels was dat, voorzitter van de Koninklijke Ach. Boekverkopersbond. Ja. Sinds januari ligt het cruiseschip Costa Concordia... voor de kust van het Italiaanse eiland Digilio. Door een navigatiefout van de kapitein stranden het schip. U weet het misschien nog wel. En de vervolgens. Correspondent Bas Messers was bij een persconferentie vandaag... over de Costa Concordia. Bas, en daar is duidelijk geworden hoe ze het schip gaan bergen. Ja, 15 mei zijn de plannen helemaal goedgekeurd. En wat er gaat gebeuren is eigenlijk... dat ze tot eind augustus gaan ze het schip proberen te zekeren met kabels... In de zeebodem, met wat cementzakken eromheen, zodat hij echt goed stabiel ligt en niet meer omlaag kan schuiven. Vervolgens gaan ze een uh, platform eigenlijk op het uh, waterniveau iets daaronder maken. Een soort olieplatform onder water op grote pilaren. En uh, daarna gaan ze tegen de kant van het schip die boven water ligt, grote tanks monteren, waar lucht in zal zitten. En daaraan zitten dan kabels. En met die kabels gaan ze het schip waarschijnlijk zo. Uh, ...in december, eind december misschien al tre recht trekken... ...zodat het op dat platform terecht komt. Ja. Dan staat hij recht en ja. dan gaan ze aan de andere kant ook uh, tanks bevestigen... ...en daar doen ze dan lucht in aan beide kanten... ...en dan gaat het schip drijvend op die grote tanks... ...naar een haven waar het uh, gedemonteerd zal worden. Ja, dat is toch een... Nou, als ik dat zo allemaal bij elkaar optel... ...zijn ze er een klein jaar mee bezig? Ja, ze roepen eigenlijk rond februari klaar te zijn... ...maar ze zeggen dat ze er een jaar voor nodig hebben... Um, ...het is het grootste geschip in massa dat ooit op deze manier rechtgetrokken uh, gaat worden. Dus het is een gigantische operatie. En zitten er daar nog ook risico's uh, aan, Bas, bijvoorbeeld voor het milieu? Um, er zijn risico's natuurlijk, vooral op het moment dat er rechtgetrokken wordt. Um, er is, men zegt dat men alles eraan doet om het milieu te beschermen. Men zal zelfs uiteindelijk alle palen ook weer uit de bodem halen... ...en de, en de zeebodem en vegetatie terugbrengen... Uh, de, de burgerbescherming zit er bovenop, uh, die presenteert het plan vandaag ook mee. Kortom, uh, men gaat alles doen om te voorkomen dat er olie weglekt of andere rommel in zee achterblijft. Ja, en het enige jammer is dat er uh, geen Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn. Ja, ik sprak net nog uh, de baas van Titan, het bedrijf wat uh, de opdracht heeft gekregen. En hij zei, ja het spijt me, het spijt me echt. Hij zei het gewoon... Persoonlijk tegen mij en ik mocht het overbrengen naar de Nederlanders. Goed, nou bij deze. We hebben onze excuses aangeboden gekregen. Dankjewel, Bas. Bas Mesters was dat. Nou, straks gaan we nog uh, kijken naar hoe de Giro is uh, geëindigd. Hoewel, daar komt hij net binnen. Ja hoor, Joris, Joris uh, de Giro uh, van uh, zo, zojuist. De etappe is gefinished. Ja, het was een heel korte etappe, 121 kilometer. Jij en ik doen dat niet na trouwens hoor, maar voor die man is dat heel kort. Ze hadden vorige week een etappe die twee keer zo lang was. En het, uh, het werd een sprint, dat zie je altijd in zo'n korte vlakke etappe. Hoewel één aspect heel interessant is. Martijn Keizer, het is ongelooflijk. Voor de vijfde keer deze Giro, er zijn elf ritten in lijn afgewerkt... en voor de vijfde keer zat hij in de kopgroep van de dag. <laughs> maar eet jongen. Ja, dat is onduidelijk. Hij rijdt voor vakantieleid DCM. Hij is er, leidt nu in het tussensprintklassement en in het klassement der kilometers in de aanvalrijden. Het wordt allemaal bijgehouden. Ja. Maar het belangrijkste is Cavendish won. Schitterende sprint. De Noord-Christophe tweede. En op de derde plaats Renshaw van Rabobank, die Australiër. Theo Bos kon niet meesprinten en in het algemeen klassement verandert niks. Maar dat gaat morgen gebeuren, want dan begint het Giro eigenlijk pas echt met twee heel interessante bergtappes. Zaterdag.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 Doe mee aan de speciale 100% werkende rookmeldersactie van de Brandwondenstichting. Bel 0800 028 4 ma 0 en voor 9,99 euro ontvangt u een rookmelder thuis. Bel 0800 028 4 ma 0 en doe mee. Radio 1 Het NOS Journaal. Siband van Haarsma-Buma, die in één ronde door de CDA-kiezers is gekozen tot lijsttrekker... hoopt op een goed resultaat in september. Hij zegt alles op alles te zetten om de kiezers enthousiast te maken voor zijn partij. Van Haarsma-Buma is nu fractieleider in de Tweede Kamer. Het CDA staat er slecht voor in de peilingen. Het is onduidelijk of Tovik Dibi zijn poging doorzet om lijsttrekker van GroenLinks te worden. Vanmiddag zou hij te gast zijn in het tv-programma De Halve Maan...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 kreeg daarvoor de Rinus Michels Award. Andere genomineerden waren onder andere Frank de Boer van Ajax... en Peter Bos van Herakles. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Manker vroeg. Ja, bewolking neemt wat toe vanuit het zuiden. De zon heeft niet veel ruimte meer en vanavond zou er hier en daar een buitje kunnen vallen. Het stelt niet veel voor. In de nacht is het meest droog. En dan klaart het wel weer af en toe op Minimumtemperatuur ligt rond 10 graden. Morgen de zaterdag. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Toch kan ik een enkele bui niet helemaal uitsluiten. Er is af en toe zon, er zijn ook wolkenvelden en het warmt op naar 18 tot 22 graden. En dat is iets te warm voor de tijd van het jaar. Dat is ook weer eens wat anders. Wind staat er niet of nauwelijks. Zwak tot matig uit uiteenlopende richtingen. Dan Zondag een beetje broeierig weer. Het wordt 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar in de loop van de dag... krijgen we te maken met een paar stevige regen- en onweersbuien. Maandag is het dan weer meest droog, dinsdag misschien een buitje. En daarna zijn er steeds meer signalen dat we opgaan voor een droge periode... met meer zon en temperaturen ruim boven de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A13 in Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Delft 2 kilometer. De rechterreishok is daar dicht.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 De NOS, het Radio 1-journaal. We zijn natuurlijk ook te beluisteren via het internet, via NOS.nl. En op die site van NOS.nl kunt u ook alles lezen over het CDA. Over de overwinning van Sibrand van Haasma-Buma. Maar ook over Mona Keizer, de wethouder uit Permanent. Die vandaag als tweede is geëindigd in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. Sibrand van Haasma-Buma haalde in de eerste stemronde 51%. Een tweede stemronde is daarmee overbodig. Politiek redacteur Margreet Boer. Sprak zojuist met de nummer 2. Mevrouw Keizer, 26,4% van de stemmen. Was u verrast, verbaasd, teleurgesteld? Nou, ik vond het een mooie uitslag. Maar uh, je begint natuurlijk aan zoiets uh, om te winnen. Dus het was aan de andere kant ook wel even balen. Ja, u zag natuurlijk ook de, de peilingen van de afgelopen weken En toen dacht u, uh, ik uh, ga meedoen met die tweestrijd met Buma. Nou, er waren verschillende peilingen. Maar de lijn die er wel in zat, uh, was een tweede ronde met uh, Buma en mijn persoon. Dus u ging ook wel een beetje op ingesteld? Ja, had ik wel erg leuk gevonden. Was het goed geweest voor de partij ook als er nog een tweestrijd gekomen was? Ook voor het debat in de partij? En nou, uh, ik denk dat wel. Uh, als ik uh, gezien heb hoe de afgelopen uh, tien dagen het enthousiasme en het vertrouwen in de partij groeit... Nou, dan denk ik bij mezelf, nou, dat hadden we mooi twee weken kunnen voortzetten. Maar uh, terecht zoals uh, Sybrand uh, uh, al gezegd heeft... we gaan nu gewoon met elkaar campagne vieren voor het CDA en voor Nederland. Als je naar de uitslag kijkt, dan heeft Buma 51%, maar de twee nieuwkomers, u en Marcel Wintels, samen ruim 35%. Wat zegt dat volgens u? Dat de CDA-leden aan de ene kant behoefte hebben aan ervaring en degelijkheid... en aan de andere kant het inhoudelijke verhaal van het strategisch beraad, die oplossingslichting voor de toekomst en nieuw elan, dat die combinatie gewaardeerd wordt.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 Ja, nou die vraag is al uh, vaker aan mij gesteld. Uh, ik heb gesolliciteerd en uiteindelijk het congres gaat uh, bepalen uh, waar ik op de lijst terecht kom. Maar u heeft ambitie in ieder geval om die kamer in te gaan? Ja, ja dat heb ik uh, vanaf het begin af aan al gezegd. Als je beleid, bereid bent om lijsttrekker te worden, ben je ook bereid om volksvertegenwoordiger te worden. En die brief met de sollicitatie voor het Kamerlidmaatschap... is vanmiddag de deur uitgegaan. Dan gaan we praten over, uh, over Poetin. Uh, want uh, er is toch wel iets belangrijks aan de hand. De Russische president, want zo moet je hem tegenwoordig noemen... de Russische president die gaat niet naar de ontmoeting met de G8. Hij gaat niet naar Camp David. Kisia Hekster in Moskou. Kisia, waarom gaat Poetin niet naar Camp David? Ja, officieel omdat uh, Poetin bezig is met het formeren van een nieuwe regering... en niet weg zou kunnen uit Rusland. Maar ook hier hoor je wel hardop hoor, dat er vermoedelijk ook een andere reden meespeelt. Namelijk dat Poetin wil laten zien dat hij niet naar de pijpen van Amerika wil dansen. De Russen hebben nog wel een appeltje te schillen rondom het uh, raketschild... bijvoorbeeld, waarvan ze zeggen dat dat tegen Rusland gericht is. En zo kennen we Poetin natuurlijk ook. Die beslist zelf wel wat hij belangrijk vindt. De economie hier, die zit niet in het zware weer waar ze in Europa last van hebben. Zolang de olieprijs stabiel blijft of groeit, dan groeit de economie hier ook door. En dat is zo rond de 4% afgelopen jaar. En daarom heeft president Poetin besloten dat zijn eerste buitenlandse trip niet naar Amerika gaat, maar naar Wit-Rusland. Uh, naar Lukashenko. Ja, en uh, dat is natuurlijk wel een signaal ook... dat hij uitgerekend als uh, eerste bij de laatste dictator van Europa op bezoek gaat. Zo staat Lukashenko bekend. Sowieso hoor je die vergelijking tussen die twee... tussen uh, Poetin en Lukashenko de laatste tijd vaker... in verband met het politieoptreden hier in Moskou. Want er zijn nog steeds protesten sinds de inauguratie van Poetin. Het wordt maar niet stil. En de politie die pakte de afgelopen weken ook uh, mensen op... die alleen maar met een wit lintje rondlopen. Dat is het symbool van het protest tegen Poetin. En dat doet inderdaad wel een beetje denken aan de, de Wit-Russische politie... die ook mensen oppakte vorig jaar... die alleen maar op straat stonden om te protesteren tegen Lukashenko. Verder gaat die vergelijking natuurlijk niet helemaal op. Wit-Rusland is de repressie uh, echt vele malen erger dan hier. Maar goed dat uh, Poetin als eerste Lukashenko opzoekt om mee van, van gedachten te wisselen... dat is wel een hele duidelijke boodschap, lijkt me. Nou, we hebben het over de buitenlandse politiek hè, van de nieuwe oude president. Maar hoe zit het met, met de binnenlandse uh, politiek? Wat, uh, wat kan je daarvan zeggen? Nou, die uh, vorming van de regering is natuurlijk uh, in volle gang. En vandaag was er een hele opvallende benoeming. Namelijk uh, de benoeming van Igor Golmanschik tot Poetins gezant in de Oeral. En die benoeming is zo bijzonder omdat deze man geen enkele politieke ervaring heeft. Hij is een staalarbeider in een fabriek in de Oeral die legertanks maakt. En hij kwam hier in het nieuws toen hij vorig jaar op de televisie zei... dat hij wel naar Moskou wilde komen om de politie te helpen af te komen... van de anti-Poetin-demonstranten die daar de straten onveilig maakten. Nou ja, je kan zeggen dat is blijkbaar zeer gewaardeerd... door de nieuwe oude president, zo blijkt wel uit zijn benoeming vandaag... En ja, dit is natuurlijk uh, Poetin zoals we hem kenden. Niet naar de G8 gaan, maar wel een staalarbeider benoemen... tot zijn politieke gezant in de OERAL. Ja, was het niet uh, Lenin die zei... zelfs een kokkin kan dit land leiden? Ja, volgens mij wel. Nou goed, dankjewel uh, Kisia Hekster. We gaan straks ook nog even praten over die G8... met onze correspondent in Amerika, Wessel de Jong. Dat doen we later in deze uitzending. Eerst gaan we naar Ter Apel. Want het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel... kan voorlopig blijven vlachtwetten heeft geen plannen om in te grijpen. Al tien dagen bivakeren met name Irakezen en Somaliërs voor het asielzoekerscentrum. Volgens de organisatoren zijn het er ruim 300. Volgens de gemeente gaat het om een kern van 80 mensen. De rest zijn mensen die komen kijken of spullen brengen. Ook burgemeester Leontien Kompier Com nam een kijkje. Ja, het is natuurlijk een situatie waar je niet echt blij mee bent. Hè? Helemaal omdat het uh, ook een, een probleem is waar ik hier zelf helemaal niks aan kan doen. Dus mensen komen hier... Uh, hun tentje opslaan om hun, uh, ja, aandacht te vragen voor hun probleem. En ik zeg steeds, wij hebben een Haags probleem op Vlachtwetter grondgebied. En dat maakt mij inhoudelijk, uh, dat zit ik natuurlijk in een lastige positie. Dus maar dit kan... zijn wel mensen die nu bij u ja. hier in een tentenkamp zitten. Wat kunt u voor ze betekenen? Nou, wat ik voor ze kan betekenen is dat ik heel goed oplet hoe het met de openbare orde en veiligheid is. Of de mensen voldoende worden voorzien in de basisbehoeften. En ik heb het idee dat dat goed geregeld is... En tot nu toe is het een hele relaxte sfeer. Ik weet niet of u zelf, ik ga zo zelf ook nog even over het kamp lopen, maar het is ontspannen, zelfs gezellig, hoor ik zeggen, relaxed. Um, zowel de Irakezen als de Somaliërs hebben hun eigen orde. Prima, prima orde. Dus ik heb mijn verantwoordelijkheid in die zin uh, ja, een beetje overgedragen, zou je kunnen zeggen. Tot nu toe, hè, dat gaat allemaal heel goed. Ja, maar er komen steeds meer mensen bij, steeds meer uitgeprocedeerde ja. asielzoekers. Dat valt mee. Het is zo dat het vooral overdag... Een... Kijk ook naar u allen hier. Het is een beetje een toevluchtsoord of een toeloofsoord, Want het is natuurlijk interessant wat hier gebeurt. Maar de kern is nog steeds heel overzichtelijk. Daar kunt u iets voor ze betekenen. Ze willen heel graag hier blijven. En nogmaals, inhoudelijk is het voor mij een heel lastig pakket. En wij, natuurlijk hebben wij heel veel contact met Den Haag. Maar de minister heeft een spoeddebat gehouden afgelopen week. En dinsdag zal de Kamer over een aantal moties gaan stemmen. Ja, en de politiek is aan zet. En heeft u ook de minister gevraagd om iets te doen? Want deze situatie kan natuurlijk geen maanden voortduren, neem ik aan. Nou, de minister handelt natuurlijk ook binnen de mogelijkheden die, uh, die hij heeft op dit moment. En natuurlijk zal hij er ook alles aan doen om binnen die mogelijkheden het uiterste te bieden. Dus hij heeft opvang aangeboden. Mensen die vrijwillig willen terugkeren, die kunnen onmiddellijk onderdak opvang krijgen. Hij heeft een periode van rust en bezinning aangeboden. Nou, dat is een aanbod waar mensen onmiddellijk gebruik van kunnen maken. Maar dat doen ze niet. Uh, hoe lang, wanneer komt er voor u een moment uh, dat u zegt van dit kan niet meer zo doorgaan? Op het moment dat de openbare orde en veiligheid in het geding is, dat, daar let ik natuurlijk heel erg goed op. En uh, de volksgezondheid, ik kijk goed uh, hoe gaat het met de mensen hun gezondheid. Hoe gaat het met, uh, ja, dat, dat zijn de belangrijkste aspecten die in ieder geval op mijn bordje liggen, die mijn verantwoordelijkheid zijn hier in deze gemeente. En u overweegt op dit moment nog niet om te ontruimen? Ja, ik heb het idee dat iedereen daar maar op zit te wachten, wanneer we gaan ontruimen, Er is dus geen sprake van. Maar dit kan toch niet zo doorgaan? Voorlopig is er nog niks aan de hand. En pas als er wat aan de hand is, dan gaat u ingrijpen? Dan gaan we opnieuw kijken wat er dan aan de hand is en dan gaan we schakelen. Als bestuurder stalen, dan gaan we schakelen. Dan gaan we iets anders doen, oftewel. Burgemeester Kompier was dat van Vlachtwedde. De gemeente waar Ter Apel onder valt. Zoals in gesprek met Rink Kamen. Gaan we nog een keertje terug naar Griekenland. Want het gaat ronduit slecht met het toerisme in Griekenland. Verslaggever Joris van der Kerkhoff sprak met de Nederlandse reisleider Petra Keijner over de situatie. Dit was het geluid van vanochtend. En dat geluid heeft nog wel een beetje zo de hele dag door geduurd. Nu klaart het een klein beetje op, maar je staat ook nog wel een beetje te rillen hè, van de kou. Ik heb het koud, ja. Maar ja, we zijn het klimaat nog niet zo gewend. Hè? In de winter wel, maar je verwacht toch dat mij uh, een beetje beter weergeeft. U werkt hier al twintig jaar, uh, bent bezig met, uh, met mensen die uit Nederland komen... die hier de prachtigste geheimen van Griekenland uh, willen zien. Ik uh, heb nog een groep gehad uh, gisteren, uh, maar u merkt de crisis ook wel. Hoe merkt u die in uw eigen portemonnee? We hebben minder reizen. Eh, dat is eigenlijk een tendens die al eh, sinds twee, drie jaar eigenlijk, eh, is begonnen. En dit jaar merken we dat wel heel erg sterk. We waren in Delphi, wat toch eigenlijk een hoogtepunt van een rondreis is. En wij waren eigenlijk een van de weinige groepen. Hier is de winkel in de Plaka. Het shoppingcenter staat er in, de, in bijzonder Grieks. Hier is dus de plek waar de toeristen allemaal hun toeristen dingetjes kunnen kopen. Dit is een van de grootste winkels. De man die de boeken verkoopt, de Griekse boeken, de reisboeken... Die uh, wil wel stilstaan bij uh, de crisis, maar maakt er meteen wel een positief verhaal van. Have in mind only the, the good uh, things of Greece, because these good things are Greece. Uh, <laughs> Greece is not the crisis, is not the problems. Greece is uh, uh, the people, the service and the landscape, whatever they know about Greece. Dat is het. Hè. Als je met een Griek praat, dan zal die niet meteen zeggen van: we zitten enorm in de penarie, we hebben enorm veel problemen. Hij zal, zoals deze meneer net ook, vooral aangeven hoe mooi het land is en komt toch vooral hier naartoe. Is dat tegen beter weten in positief zijn naar uw idee? Nou, kijk, dat het een, land, een heel mooi land is, is uh, buiten twijfel. Dat we enorme problemen hebben en dat er toch een zekere politieke instabiliteit is, dat is uh, ook een feit. Dus ik kan me voorstellen dat het toch zijn weerslag heeft op uh, mensen die eventueel uh, Griekenland zouden willen bezoeken. Hè? Ze weten niet wat hen te wachten staat. Dus ik kan het van die kant wel begrijpen. Dan... Zou u zelf gaan als u vanuit Nederland zou komen? Ik kan u daar eigenlijk geen eerlijk antwoord op geven. Wat ik wel merk is dat de gasten die komen dat die uh, met hele positieve geluiden weer terugkeren... en dat ze zeggen dat het helemaal niet zo erg gesteld is uh, in Griekenland. Uh, dus ja, wat dat betreft, uh, hè, dat weten zou ik wellicht wel gaan als uh, zijne toerist. Ja. Ja, over toerisme gesproken, soms is het werk ook voorbij. Uh, wat is dit dan, de, deze ja, de kerk? Ja, deze kathedraal die staat nu uh, in de stijgers. Metropolis wordt hier genoemd de grootste kathedraal hier. in En de straat die hier is, dit wordt ook de metropolis genoemd. Ja, nou, mensen die het hele verhaal willen horen over deze kathedraal... en over uh, de Acropolis die hier achter uh, deze gebouwen... achter dit pleintje uh, te zien is, die moeten er zelf maar komen. Dat vind ik een heel goed idee, ja. De handel in het aandeel Facebook is na vertraging nu toch echt begonnen. Het aandeel steeg meteen met ongeveer 10 tot een prijs van circa 42 dollar. Goed, dan de verkeersinformatie... Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden met een uh, paar ongelukjes, Jolanda. Ja, dat klopt. Uh, onder meer op de A13. Althans, daar is een auto stilgevallen op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft is daardoor de rechte rijschok dicht. Twee kilometer vielen vanaf Delft-Noord. En een aanrijding op de A20, gouden richting Hoek van Holland... bij het knopende Kleinpolderplein. Daardoor is de verbindingsweg naar de A13 nu dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten.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 the sun be a someone I want a key to a city and a girl with my name on a dot. Why? Why can't I have those things? The things of fame brings, even if it ends in 15 minutes. Everybody wants to be famous, live out their lives in the heat of the sun. niet het zwingende nummer, maar everybody Wants to be famous. Julian Villa was dat. In Camp David, vlakbij Washington, staat de G8-top op het punt van beginnen. Zal voor een groot deel in het teken staan van de crisis in Europa. Wessel de Jong is in Washington. Wessel, president Obama is de gast hier. Wat staat er voor hem op het spel tijdens deze G8-top? Ja, het is voor Obama een verkiezingsjaar dit. Hè. Het is natuurlijk de toestand van de economie die gaat bepalen of die wordt herkozen. Nou ja, Europa is en blijft natuurlijk toch nog altijd de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten. Met andere woorden, als het slecht blijft gaan in Europa, dan komt ook dat herstel, dat prille herstel van die Amerikaanse economie, komt dan in gevaar. Met andere woorden, dus ook, het, ook die herverkiezing van Obama komt dan in gevaar. Obama wil dus heel graag dat die Europeanen nou eindelijk eens voortmaken, dat ze eens doorpakken en dat ze die crisis echt is efficiënt aanpakken. Ja, en wat moeten wij dan doen hier in Europa? Hij wil natuurlijk eigenlijk dat, dat, dat Europa precies hetzelfde doet als wat hij gedaan hij heeft. In, in 2009 op het toppunt van de crisis heeft, heeft hij natuurlijk 9000 miljard. Heeft hij natuurlijk in de Amerikaanse economie gepompt om die economie te stimuleren. Hij wil dat de Europeanen hetzelfde doen en dus niet alleen maar bezuinigen. Wat dus Merkel en Sarkozy en Rutte dus allemaal wilden en wilden. Nou dat gezelschap is wat uitgedund. En Obama denkt dus toch wel iets van een, een bondgenoot gevonden te hebben in de nieuwe Franse president Hollande. Die wil ook meer de economie stimuleren en ook niet alleen maar bezuinigen. He, Hollande wil ook op korte termijn de economie stimuleren, maar toch een begrotingsevenwicht bewerkstelligen op de lange termijn. Nou, dat is eigenlijk precies ook wat Obama wil. Met andere woorden, je kunt uh, verwachten dat er dus uh, op deze G8 uh, behoorlijk wat druk op Merkel komt te staan. Dat ze de economie meer gaat stimuleren. En die druk zal ook vanuit Japan en Canada komen. Hoeveel is het begrotingstekort ook alweer in Amerika? Uh, ja, behoorlijk hoog. Ja, die, die, ja, ja, die procent gaan ze flink overheen. Dat zijn wat dat betreft wel Griekse toestanden hier. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, want dat is dan de andere kant van de medaille. Hè. Maar, maar, ja. maar dan moeten we het ook nog even hebben uh, met jou over. Want daar had ik het net met Kisia over. Dat uh, de president uit uh, Rusland, Poetin, die komt niet naar Camp David. Hij stuurt zijn vervanger, hè, de premier, met Vedef. Die twee hebben een stuivertje gewisseld. Maar uh, ja. dat is toch een rang, rang lager eigenlijk. Is Obama daar een beetje teleurgesteld over? Ik, ik denk het wel, ja. Dat is een behoorlijke streep door de rekening voor uh, Obama. Die wil toch in de toekomst uh, nog, uh, zeker nog zaken doen met de Russen... over het verminderen van, uh, van kernwapens. En had ook behoorlijk moeite gedaan om uh, Poetin deze kant op te halen. Want die, die G8 die heeft hij die apart eigenlijk voor Poetin... heeft hij die verplaatst vanuit Chicago naar Camp David toe. He, want uh, zondag begint de NAVO-top in Chicago... en eigenlijk had dat allemaal op één plek gewoon moeten, moeten plaatsvinden. Maar opdat Poetin dan niet al te zeer met die hele NAVO geassocieerd zou worden heeft hij het apart verplaatst, uh, verplaatst naar dat Camp David. Ook Camp David is natuurlijk ook veel makkelijker te beschermen... dus er zouden ook niet allerlei lastige demonstranten kunnen doordringen voor Poetin. Dus heeft Poetin eigenlijk een groot plezier gedaan... om tegemoet te komen, aan alle kanten willen accommoderen, zeg maar. Ja, en dan komt hij gewoon niet opdagen. Dat is toch wel een streep door de rekening hier van, van de Amerikanen. Oké, okay, dankjewel Wessel. Wessel de Jong was dat. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Juri Stubenitski. Het CDA in Purmerend is bedroefd dat wethouder Mona Keizer niet is gekozen tot de landelijke lijsttrekker van de partij. Tegen RTV Noord-Holland zeiden haar collega's cdaers het jammer te vinden. Nou, dat is heel verrassend dat hij dan meer dan 50% heeft gehaald. Ja, ja. dat uh, verbaast me. Het verbaast u. Het... De peilingen lagen iets anders. Ik dacht dat ze dicht bij elkaar lagen, maar. Goed, het, is, het is duidelijk. En dat zijn fractievoorzitter Duiker van het CDA in Purmerend. Hij zou het overigens fantastisch vinden als Mona Keijzer... bij de verkiezingen op 12 september op een verkiesbare plek komt... zodat ze in de Tweede Kamer kan gaan zitten. Op de voorpagina van de NRC Handelsblad wordt uitgebracht met een analyse over het vijfpartijakkoord dat gisteren uitlekte. Dat akkoord zit vol lastenverzwaringen voor midden- en hogere inkomens. De VVD moest veel slikken om het begrotingstekort in 2013 te beperken. In de campagne zal premier Rutte zich hier tegen moeten verweren, staat in die analyse van NRC Handelsblad. Een spindokter met als opdracht de VVD te bestrijden, zou het wel weten. De werkgeversbelasting voor inkomens boven de 150.000 euro... kan je de rutte tax gaan noemen naar de liberale premier... die jaloeziebelasting altijd verafschuwde, al dus de krant. Rotterdammers en fans van Feyenoord discussiëren er heftig op los. Zowel op de website van RTV Rijnmond als op het Feyenoord-forum... gaat het maar over één ding, de nieuwe Kuip... Renoveren of een heel nieuw stadion? En hoe gaat die eruit zien? En de belangrijkste vraag, wie gaat die 300 miljoen euro voor de nieuwe cap betalen? Rotterdammers, maak je borst maar nat, dat wordt weer dokken... is de algemene tendens bij RTV Rijnmond. Op het Feyenoord Forum hebben fans inmiddels 182 pagina's volgeschreven... over het nieuwe stadion. Ze vinden dat er wat moet veranderen... als het maar niet ten koste gaat van de sfeer bij de club... en er iets over blijft, dat doet herinneren aan de huidige Kuip. Eerst was Kazachstan not amused vanwege het typetje Borat... en nu is buurland Tajikistan aan de beurt. De nieuwste film van acteur Sacha Baron Cohen, de dictator wordt geweerd uit de bioscopen daar. Volgens de Britse krant The Guardian weigert Tajikistan de film uit te brengen... omdat hij volgens de autoriteiten in strijd is met de mentaliteit van het land. De dictator de dictator is een heldenverhaal over een dictator... die zijn leven riskeert om het land dat hij zo liefdevol onderdrukt... te vrijwaren van democratie. Als, als het stedelijk museum de aangevraagde subsidie van 15,6 miljoen euro niet krijgt... Dan zal dat geen nieuw bezuinigingsplan maken. Maar dan zijn we wel gedwongen om de entreeprijs te verdubbelen tot 30 euro. Dat zei vertrekkend zakelijk directeur van het museum Van Meel. En het parool schrijft erover. Het stedelijk is volgens hem niet in staat om 2 miljoen extra aan onderhoudskosten te betalen. En ook nog eens 2 miljoen euro te bezuinigen. De gevraagde 15,6 miljoen is redelijk. En noodzakelijk, zegt hij. De gemeente heeft echter bijna 15 miljoen euro begroot. Nieuws voor fans van het Eurovisie Songfestival. Het is bekend hoe de jurk van de Nederlandse inzending Joan Franka eruit ziet. Op de site van RTO Boulevard laat ze hem zien. En dit is mijn jurk. Nou, dit band dat, dat zit ook in mijn toi verwerkt. En uh, dit is mijn jurk. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het heel mooi. Ze gaat ook weer met een toy, jury. Ja, zeker. Oh jee. Nou, het is in ieder geval een lange, lichtblauwe Japon met een witte band in het midden. Hij is ontworpen door Victor van Westering. En veel spannender is natuurlijk, nou, ik had het er al over, hè, die indianen toy van Joan, hoe die eruit ziet. Die heeft ze nog niet laten zien. Nee, maar naar verluid uh, gaat hij tot haar billen. Dus het is een flinke ja, tooi. In plaats van ja. geen tooi krijgt ze een hele lange in, grote tooi. nog groter. Een gigantische. Je vraagt uh, niet één, maar je krijgt er twee. Inderdaad. Ja. Um, nou, Ook nog even terug naar die uh, CDA-lijsttrekkersverkiezing. Het satirische De Speld schrijft op de website... dat de verkiezing van Van Haarsma Buma voor velen te laat komt. Want het portret van Henk Bleker... is inmiddels bij miljoenen tv-kijkers in het beeldscherm gebrand. Omdat hij zo vaak op televisie was de afgelopen tijd. Via Twitter laat mensen weten die dicht in de buurt staan bij Henk Bleker... dat hij geen zin en behoefte heeft om op de lijst te gaan staan... voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar gaan we het nog ook even over hebben, over het CDA... na de klok van zes uur. Maar we gaan het ook vooral ook hebben over Facebook. Die zijn naar de beurs gegaan. Hoe gaat het met de koers? Wat is de opbrengst? En meer van dat soort vragen. En we gaan ook kijken hoe het gaat met Tovik Dibi. Is hij nou wel kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks... of wordt hij geen kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks. Er is erg veel verwarring over, want de een zegt van wel, de ander zegt van niet. De officiële reactie van GroenLinks is overigens dat hij wel degelijk kandidaat mag zijn. Maar goed, we gaan er zo over praten met onze Haagse redactie, en dan weten we meer, en misschien ook wel alles. Tot zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maar.